De Verenigde Staten gaan verkenningsvluchten uitvoeren boven Syrisch grondgebied dat in handen is van de Islamitische Staat. Dat melden bronnen aan Amerikaanse media. De vluchten met bemande vliegtuigen en met drones kunnen de opmaat zijn voor luchtaanvallen door de Verenigde Staten. De VS bestrijdt IS al wel, maar tot nu toe alleen met luchtaanvallen in Irak. Een officier van justitie is ontslagen omdat hij heeft gedronken onder werktijd. Volgens de Centrale Raad van Beroep de hoogste rechter in ambtenarenzaken, heeft de man al als aanklager opgetreden in de rechtszaal terwijl hij alcohol op had. De raad noemt het ontslag terecht omdat het drankgebruik niet alleen de positie van de man zelf heeft geschaad, maar ook het aanzien van de OM. Breaking Bad is de grote winnaar van de Emmys 2014. Bij de belangrijkste tv-prijzen van Amerikaanse televisie won de serie vijf prijzen. Onder meer voor beste serie en beste mannelijke hoofdrol. Modern Family ging voor de vijfde keer aan de haal met de prijs voor beste komedie. John de Mol geeft met The Voice, dit keer naast de prijs voor de categorie reality en competitie. Vorig jaar won hij de prijs wel.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 A2 Eindhoven-Utrecht voor de afritte 304 3 of 4 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A6 Lelystad-Muiden voor knopend Muidenberg 9. A7 dan bij de afritte Worm maar 3 kilometer. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen op de A9 voor knopend Batoverdorp 7 kilometer... A27 Almere-Utrecht, tussen Knoopert Almere en Huizen 10 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Richting Utrecht op de A27 tussen Hilversum en Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Een Zandvoort op zondag. Dit is de Zomerse 50. En wel 2 uh, uur 2 van de Zomerse 50 bij Zandvoort op zondag. Tot aan 5 uh, uur uh, de Zomerse klanken bij ZFM. We zijn bij 38 gebleven. Gerard Cox, is weer bij die mooie zomer, zou je bijna denken hè. Het kwam pas nummer 1 in december toen de zomer al lang voorbij was. Cover van The City of New Orleans van Steve Goodman uit 71. Maar op arrangement van Salut le Amourou van Joe Dassin uit 72. We hebben het over Gerard Cox. Dit jaar op nummer 38. Het is weer voorbij die mooie zomer. zomer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 Zomer die begon wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Volgens mij hebben we dit nummer al een paar weken in onze kop. Het is weer voorbij die mooie zomer. Hoorde Gerard Koksel dit jaar al nummer 38 in de Zomerse 50... En de man die daar uh, antwoord op heeft is natuurlijk Lex van Horen. Die horen wij uh, zo rond een uurtje of half drie. Niet zelf, maar wel zijn weerbericht. En uh, wat hebben we nogmaals? nog allemaal in de zomerse uh, 50-CQ? Zandvoort op zondag uh, vandaag. Vuelta, Grand Prix, Van Cochamp, voetbal. Peck Zwolle tegen Vitesse, Feyenoord, FC Utrecht. NAC tegen Twente, ADO, Groningen en Ajax, PSV. En we zijn nog, nog bij de Kinderspeeldag in oud noord. En voor ons zijn dat Dolly Pierik en Lea Bos. Goed, we gaan verder met de Zomerse 50. Over 37, een Russisch dames trio. Een hit uit 2013. En ze deden er ook mee in 2007 aan het Eurovisie Zongfestival en werden derde met song Number 1. En scoorde 4 nummer 1 hits in Rusland. De derde bandlid kwam er pas bij toen de successen alweer voorbij waren. Totdat Mimimi volgde. We hebben het over Sera Bravo nummer 37 in de Zomerse 50. De 50 beste zomerhits. Ook jouw, jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit Is de Zomerse 50. Mie Mie.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 Little bit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 In nummer 1 in uh, 99, we hebben het over Lubega Mambo, Number 5. Uh, dit jaar in de zomerse 50 op uh, nummer 36. Dan de nummer 35 die we gaan draaien is een uh, Italiaanse act. Bereikte de Tipperaal in 94, Remakes hit in 95. Toen ook weer in 2008. De zanger rechts op deze plaats zong ook Wanna Get Your Love van Jenny B. En de Rhythm of the Night van Corona in 94 in. We hebben het over Hitty. The Summer is Magic. Dit jaar dan nummer 35 in de Zomerse 50. 41 Dit jaar op nummer 35. The Summer is Magic van Plea Hiti. Dat allemaal in de Zomerse 50. En uh, als we gaan kijken waar uh, de Zomerse 50 nog meer wordt uitgezonden vandaag... is dat uh, in Hilversum bij RTI Hilversum. Hofstreek FM, dat is het Hof van Twente. Bij RTV Sternet, dat is Haaksbergen. En Compleet FM, En dat is in Lange Dijk. En daar moet ook best hier FM tot aan vijf uh, uur vandaag. Goed, we gaan even kijken op uh, de velden en uh, op, uh, op het circuit, want uh, bij de Formule 1 wedstrijd Grand Prix van België op Spa-Francorchamps is de stand als volgt. 1 Nico Rosberg, 2 Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel de derde, 4 Valtteri Bottas, 5 Fernando Alonso en 6 Kimi Raikkonen. En als we dan gaan kijken naar Pexwolle, Vitesse is het net afgefloten. Daar is het 2-1 geworden omdat Nederland in de 88 e minuut scoorde. En Pexwolle op een 2-1 voorsprong bracht. Goed, meer sportnieuws. Sharon van Rauwendaal heeft zich vandaag eenvoudig geplaatst... voor de finale van de 400 meter vrije slag bij de Europese kampioenschappen in Berlijn. Van Rouwendaal won haar serie en zwom een tijd van 4,758. En die tijd betekende bovendien een verbetering van het Nederlands record. De 20-jarige Baanse zwom de oude toptijd van Kirsten Vlieghuis uit de boeken. Die zette in 1996 bij de Olympische Spelen in Atlanta een tijd van 4,078 neer. Van Rauwendaal kwalificeerde zich als derde voor de finale... die zondagmiddag op het programma staat. Ze verbeterden in Berlijn eerder al records op de 800 en 1500 meter vrij. Van Rauwendaal won vorige week goud bij de 10 kilometer... en de teamwinstrijd in het open water en pakte zilver op de 5 kilometer. Esmee Vermeulen wist niet de eindstrijd van de 400 meter... ...vrije slag te bereiken. Ze noteerde 4.17.04 uiteindelijk de 18e tijd. De Italiaanse Federica Pellegrini was in 4.07.09 de snelste... ...net voor de Spaanse Maria belmonte Garcia. En die deed dat in 4.07.12. Meer spelnieuws, want ook de Nederlandse ploegen plaatsen zich voor de finales van de 4 keer 100 meter wisselslag. Beide vrouwen zetten Wendy van der Zande, Monique Nijhuis, Inge Dekker... en Femke Heemskerk een tijd neer van 4 28 En daarmee werd het kwartiert tweede in de series. Denemarken was bijna een anderhalve seconde sneller in 3-59-82. De mannen waren Bastiaan Leijsen, Brandekker, Yuri Verlinde... en Sebastiaan Verschuren in 3 20 goed voor de achtste plaats. Frankrijk ging als snelste naar de eindstrijd in 3 65 de Nederlandse softballers zijn, of softballsters zijn zaterdagavond op het WK... voor eigen publiek niet tot een stunt in staat geweest. Oranje versloeg in de play-offs wel China met 7-5... maar de beslissing viel pas na 10 innings. Die inspanning kostte het team van bondscoach Craig Manfidas te veel energie om onmiddellijk daarna ook nog boven zichzelf uit te stegen... tegen Australië. De opponent van Down Under was, evenals in de groepsfase, te sterk. Ditmaal met 8-0... De Australische vrouwen hadden voor die productie maar liefst uh, maar vier slagbeurten nodig. Nederland, dat voor de derde keer op rij de laatste acht haalde bij de mondiale titelstrijd... kwam in vijf innings tot vijf hits, maar scoorde niet. Dat betekent de uitschakeling in Haarlem waar het programma ernstige vertraging opliep door de vele regenbuien. Movistar heeft gisteren de eerste etappe in de Vuelta Air Spanja gewonnen... De Spaanse wielerploeg van titelkandidaat Nairo Quintana... legde de 12,6 kilometer lange ploegentijdrit in Geresta La Frontera af in 14 minuut 13. Jonathan Castrovio uh, kwam als eerste over de streep en draagde de eerste rode leiderstrui. Kerendel werd op zes stellen tweede, Orica Green Edge werd, in, uh, uh, werd derde... De Nederlandse ploeg deden het prima ingeris. Giant Shimano gaf 16 seconden toe uh, op Movistar en werd zo zesde. Belkin had drie seconden meer nodig. Dat was goed voor de achtste plaats. Laurence de Dam zorgde toch voor een domper bij Belkin. Hij kon het tempo niet bijhouden en kwam solo over de streep. Van de favoriete liet Ro Riccio Berto -Uran de minste tijd liggen op Quintana. De Colombiaan werd met Omega Pharma Quickstep vijfde op 11 seconden. Titelfavoriet Chris Froome en ook Alberto Contador... moeten direct al enige tijd toevoegen op concurrent Quintana. De Spanjaard noteerde met tinkov Saxo de zevende tijd... en heeft 19 seconden achterstand... terwijl de Brit van Team Sky tegen een gat van 27 seconden aankijkt. Goed, we gaan weer met uh, de zomerse vijftig verder. En dat doen we met Dumaro en Jan Smit. En Dumaro heet uh, eigenlijk gewoon Dino en is een uh, grote fan van Tupac. Tweede naam van Tupac was Amura, uh, Amaru. Een combinatie van Dino en Amaru is Damaru. Titel betekent Men Roos, geschreven door Damaru's dochter Dinora. De originele versie was al een hit toen de duetversie verscheen. De opbrengst ging naar uh, S.W. Kingdorpen en eniging deels Surinaamstalige. Nummer 1 hit in Nederland is deze plaat. Een hit is dus uit 2009. Damaru. En jouw man. Ja, jouw man. man. Precies. Damaru dat zei ik okay. Dit jaar al 34 Jon Smit. En uh, hoe heet die andere knakker ook weer? Ik ben het al weer vergeten. Die heet uh, Damaru Mirosu. Oftewel tuintje in mijn hart. VFM Westkust weerbericht. Weerbericht van uh, onze weerfilosoof Lex van den Horen Vandaag in de ochtend wisselend bewolking en buien. Smiddagsperiode met zon. Matige westelijke wind. Maximum van 17 graden. Morgen in de loop van de dag neemt de bewolking verder weer toe. Later toenemende regenkans, zwakke tot matige zuidelijke wind en een maximum van 16 graden. Dinsdag kun je maar beter in je bed blijven, Meest bewolkt met regen, veranderlijke wind, maximum van 17 graden. De tweede helft van de week geregeld zon en hogere temperaturen tot rond normale waarde en die is 20 graden. Voor je een plons nemen in het zeewater, dan is dat 18,5 graad. En uh, wil je meer weten over het weer, dan kan ik je aanraden om naar de internetsite van Lex te gaan: www.meteopagina.nl. Een van de zes nieuwe binnenkomers vinden we dit jaar op nummer 33 in de zomerse 50. Clean Bandit featuring Jess Glyn Rotherby. Een Het hete zomer met VFM, zon, de zee, Zandvoort en zomerhit. Do you want to go to the plage we need?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 Een grote hit, Crystal Fighters met Plage, Brits-Spaanse band. En de groep maakt de muziek van uh, progressive dance tot punk. Dus ze maken altijd gebruik van traditionele baskische instrumenten. Dit jaar op nummer 32 in de zomerse 50. En daarvoor een, uh, een nieuwe binnenkomer, nummer 1 hit uit Engeland, Ierland, Schotland en Nederland. En ook een groot hit in Zwitserland, Australië, België, Nieuw-Zeeland en Duitsland. Clean Bandit. Met Rotherby en deze gasten kennen elkaar van de Universiteit van Cambridge. En uh, daar uh, besloten ze met elkaar te gaan samenwerken. Dan de volgende plaat, die staat er volgens mij al uh, 14 uh, jaar in. En uh, ik zal je eerlijk bekennen: ook op, ik heb op deze plaat uh, gestemd. Ja, misschien een, uh, een uh, volkomen verrassing. We hebben het over uh, Ryan Parrish. Hij heeft niks met uh, Parijs te maken, want hij komt gewoon uit Rome... De titel betekent Zoete Leven. Het liedje heeft een uh, Italiaans-talige titel, maar is volledig Engelstalig. En dankzij de Nederlandse producer Ben Librand werd een remake in 1990. Een hitje, terwijl het uh, plaatje zelf uit 1983 komt. Goed, CFM Zandvoort brengt jou de Zomerse 50 op 31. Ryan Parrish Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We are living like in a Dolce Vita. Dolce Vita Mmm, gonna dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita We lights and music on Our love is made in the Dolce Vita Nobody else than you 20, dit jaar op 31, Ryan Paris Dolce Vita. De Zomerse 50, een overzicht. 40 tot en met 31. Op 40, George Ezra, Budapest, 39. Yolanda Bicul versus Dickup We Speak No Americano, 38. Begonnen dit uur mee? Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. 37, de glijden van dit jaar, Sierra Bro, mimi. 36, Loubega, Mambo Number 5. 35 player hit The Summer is Magic. En op 34 Damaru en Jan Smit, Miro Su. 33 nieuw winnen, Clean Bandit, featuring Jess Glyn met Rather B. En op 32 Crystal Fighters met Plaz. 31 Ryan Paris met Dolce Vita. Drie jaar geleden was dit uh, de nummer 1 uh, bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar op nummer 30, Laureen Euphoria. De 50 beste zomerhits Ook op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de zomerse 50... Why, why can't this moment last forever? In de zomers van 50 dit jaar, Loreen met uh, Euphoria, zometeen de wolven uit uh, Mexico en de Verenigde Staten met een hit uit 1987, maar eerst Pierre Boygory, een Duitse zanger die gewoon Pieter Fox heet, Ausamzee. Hier ben ik geboren, en laufe door die straat, ken die gezichten, jedes huis en jeden laden, ik moet maar weg.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 Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 10 Enkel spielen Cricket aufm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. The Hates, the Hits, Hits. Hits, Hits. Hits. Hits. you heute here, under the Sunday for TFN. Mexicaans volksliedje is het. De eerste hitversie was in 1958 door Richie Vallens. En deze uitvoering werd opgenomen voor de gelijknamige film. En werd vervolgens pookt door Los Lobos. Goed, nummer 27 in de zomerse 50. Vorig jaar binnenkomen nummer 31. Dit jaar al 27, dus het gaat goed. Met uh, Nielson, oftewel Niels Litoy en Miss Montreal. 27 is hier. Ho! En ineens zag ik je lopen. En ik dacht... Ik was meteen ondersteboven de boven, en jij onder. de hoek, en we liepen samen verder, en ik dacht, hoek, hoek, hoek, was Pas bijna ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wanneer.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 Doe, doe, wil je samen verder? En ik dacht, oh, dat was bij een zo? By anything so good. ...met Hoel, die uh, scoren en nog steeds een grote hit... ...met uh, Hoel, blijkt dus aan de 27e plek in de zomerse 50. We kijken even op de velden. Uh, we gaan uh, na een mooie paas van Nieuweling. je maakt Kassonjes eindelijk weer eens een doelpunt. FC Twente leidt met 1-0 bij NAC. En in de Kuip bij is uh, Feyenoord duidelijk de betere ploeg. FC Utrecht komt er nauwelijks aan te pas. En ondanks een paar kansjes is de stand nog steeds 0-0... En als we gaan kijken naar Groningen tegen Ado is het daar ook nog steeds 0-0. Maar wie weet komt daar ooit verandering in. Goed, de volgende plaat die we gaan draaien in de zomer 50 betekent ook dat we bijna op de hel zitten. Als we deze hebben gedraaid. Is Jodi Bernal. Ik ga hem echt in Start E2. Dan gaat De titel betekent is nee. Dit is Spaans talig. Jodi werd bekend door de talentenjacht Your Big Break op RTL 4 een liedje is een cover van Noosa te zit van de Argentijnse groep El Simbolo uit 97. En deze plaat was in 2001 en 2002 de nummer 1 in de eerste twee edities van de Zomerse 50. Mag ik het zeggen, mag ik het zeggen, ja. Gelukkig dit jaar op 26 te vinden. Hier is Jodi Bernal. Escúchame mi amor, Tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo. Te por favor, me tratas como ja, dat is